Kok met het NOS-journaal. De stadsbus die gisteravond in Utrecht overvecht, is vernield door een groep jongeren. Was door de politie ingezet als wegblokkade. De agenten werden belaagd door een groep van ongeveer 50 man nadat ze twee scooterrijders wilden aanhouden omdat die geen helm droegen. Een van de twee kon worden opgepakt. Daarna werden de agenten bekogeld met zwaar vuurwerk en met stenen. Twee agenten liepen gehoorschade op. De bus werd gevorderd ter bescherming en raakte zwaar beschadigd. De politie zegt dat de agenten de afgelopen week al meerdere keren zijn belaagd door jongeren in de wijk. Bij een met drones in het zuiden van Sudaan zijn 17 mensen om het leven gekomen. Ook raakten zeker 10 mensen gewond. Drones met explosieven troffen een middelbare school en een medisch centrum. De hulporganisatie Sudan Doctors Network houdt de RSF-rebellen verantwoordelijk. Volgens de organisatie zijn er de laatste dagen vaker aanvallen op burgerdoelen. In de Duitse stad Dresden is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt die gisteren werd gevonden. Duizenden inwoners moesten vanochtend hun woning uit. Om 10.30 over 3 vanmiddag kwam het zijn veilig. We zijn aan het einde des eindsatzes angelangt. De bombe is entscherft. 15.10 uur had de sprengmeister grünes licht gegeven. Die bombe is niet meer scharf. Van je gaat geen gevaar meer uit. Het ging om een bom van 250 kilo, die afkomstig was van een Britse bommenwerper. En ook de provincie Utrecht gaat stoppen met het actief weghalen van nesten van Aziatische hoornaars. Er zijn inmiddels zoveel wespenhaarden dat weghalen geen zin meer heeft. Hier stopt de zes andere provincies er ook al mee. De nesten worden nu alleen nog weggehaald bij bijvoorbeeld scholen of speeltuinen. Volgend jaar worden de taken doorgeschoven naar de gemeente. De exotische wespen zijn vooral een probleem voor bijenkolonies. Ze eten honingbijen en andere bestuivende insecten... wat niet goed is voor de biodiversiteit. Het weer is nog kans op een bui. Vannacht gaat het flink afkoelen in het oosten tot 1 graad. Morgen zon, wolken en maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Nothing that and break my fall I you can make me feel sick But please try to give me a moral pick Bij weer een aflevering van FanFM, het programma waarin een fan twee uur lang mooie muziek van zijn favoriete groep of artiest mag draaien en daarbij leuke verhalen kan vertellen. Sorry. We zijn vandaag bij Bouken van Gelder op de veranda, lekker in het mooie jouweren. Dus, uh, we hebben net geluisterd naar Stummelen Vol, maar voordat we daar verder over gaan, uh, bouken, vertel wat over jezelf. Nou, ik, ben een, uh, ik ben 18 jaar, ik ben een uh, liefhebber van Nederlandse popgeschiedenis en verzamelaar. Al sinds een aantal jaren bezoek ik veel muzikanten van de jaren 60 en 70 en verzamel ik LP's en singles om daar een handtekening op te krijgen van muzikanten. Oh, op die manier? Op die manier. Ja, ja. Dus, uh, ja. En ja. Ik, uh, ik draag het uh, naar de Nederbeat, zeg maar, een warm hart toe door ja. het te promoten. En, uh, bijvoorbeeld Bij Tineke Nooi heb ik elke uh, zaterdag op Radio 5 een vaste kolom. Echt Van waar? Het 2 en 2, ja. Oh, wat leuk. Ja. Dus uh, zo probeer ik die kennis een beetje over te brengen... en uh, de jonge generatie enthousiast te maken voor de muziek. Uh, de jonge generatie, daar zelf nog ja. een beetje, ja. <laughs> de jonge <laughs> generatie enthousiast te maken voor deze muziek, ja. Ja, ja. Is dat nodig? Dat is nodig, want het uh, wordt aardig in de vergetelheid gebracht. Ja? Maar de, de, de bands die wel weer de muziek wel weer spelen. Toch Terwijl, wel, ook wel, Bluesbands ja. die tegenwoordig actief zijn, Noem ze de Wolf en uh, ja, wat, dat soort uh, uh, dingen. Als je over nederpop hebt, over, uh, waar denk je aan? Welke groepen en uh, welke jaartijden? Ja, heel uh, breed. als het over QB hebben, is het eigenlijk meer nederblues, vind ik zelf. Nederblues, ja, vind ja. ik ook, ja. ja. Uh, maar als we het over nederbeat hebben, dan hebben we het over groepen golden Earring, als de ja. Golden Gone Earrings, ja. nog, bijvoorbeeld. Uh, de outside, Kruiselt, Q65, ja, ja, ja. ja. uh, Bintas. Roadie's, noem maar wat. Ja. Bekende titels even op. Maar er waren ja. natuurlijk in die tijd heel veel bands. Want in die tijd had je natuurlijk elke hoek van de straat had wel een bandje. Zelfs in de hele van die kleine dorpjes. Had, ja, ja. had je bent zo. Maar je op. zegt bewust in die tijd, uh, ja. kijk je alleen naar het verleden, niet naar het nu? Ook wel naar het nu, maar uh, in het verleden werd meting... Betere muziek gemaakt en uh, <laughs> je zit, er no je zit er nog een dus. <laughs> <laughs> en de creatieve geest erachter, want je had weinig middelen en daarmee toch zulke nou, goede muziek neerzetten, dat uh, fascineert ja, ja. mij enorm. Ja. ja, ja, en ik vind gewoon alles uit die tijd mooi. Wij zijn mijn ouders zijn ook helemaal gek van de jaren 60 uh, ja. uh, qua stijl en kledingstijl, we hebben thuis helemaal meubels en dat soort dingen in de jaren 60. Oh, dan moet ik zo doen. nog even kijken. Ja. Dan, ja. <laughs> nee, maar we, zijn eigenlijk, we hadden eigenlijk alleen maar in de jaren 60. Uh, ja. Dus uh, het is een beetje met de paplabel ingegoten, want mijn vader is oh. ook verzamelaar. Oké, okay, vandaar. Ja, dus, ja. En die had een paar platen van Cuby staan, mm -hmm. Goed uit Grollo en Trip and Through Midnight Blues. Okay. Dat zijn er twee, twee klassieke LP's natuurlijk ja, zeker. eigenlijk. <laughs> of twee klassieke, bedoel ik dan, hè. Dus uh, ja, waar Window of Mars natuurlijk ook op staat. Ja. Nou ja, over een grote nederpop het gesproken. Dat was wel een Juko van de hit. Ja, mij ja, gewoon de, de Nederlandse nederbiet Ja, ja Nederlandse van Nederblues. Ja. Ja, ja, klopt. Zeker. Zonder meer. Ja. ja, ze waren concurrenten van Live Blues natuurlijk, hè? En ja, ja. Ja, ja. Wel. ja Live Blues was wat harder eigenlijk. Was ja, meer Pretty Things-achtige en Rolling Stones-achtige dingen. Ja. Ja. Nee, Dit was Cubies, ja, meer, meer Blues, ja, denk ja, ik. Ja, ja. ja. ja maar Live Blues had een tijd dat ze ook wel aardig ja. aan de weg timmerden met de Blues hoor. Wayne Dang Doodle natuurlijk. Hè? Ja. Ja. ja. Dat was ook een grote hit. En LB Boogie. Maar je had wel meer Nederblues-bands die wel. Nou ja, oprukte in die tijd, maar niet zo heel veel en niet zo populair als QB en Living Blues, maar dat waren niet heel veel, nee. nee. Je had later natuurlijk nog in de jaren 70? Ja, klopt ja, Flavium natuurlijk ook. Ja. Dat was wat ja. later. Ja. Maar was uh, later. QB nou uh, wel bekend, denk ik, maar uh, ja. ook bij het grote publiek, denk je? Ja, de, de meeste kennen window of my eyes natuurlijk. Of, ja, ja. Uh, of Somebody Will Know Dat oh, ja. is natuurlijk een heel bekende. En er zijn natuurlijk grote dus, muzikanten net uh, voorgekomen, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, Zo, dat waren aardig wat uh, goede muzikanten bij elkaar. Die band was eigenlijk top, vanaf het begin al eigenlijk. Ja. Toen ja. ze met Stumble en Val begonnen, in 65, toen... Uh, Stumble en Val, wat we ja, net gehoord hebben, precies. ja. dat was echt uh, de ja. allereerste single die ze, op, die ze maakten. Het leuke je is dat Stumble en Val, dat ritme, dat... Tada tada tada tada tada tada tada tada. Dat is later in ja. Apple nog een Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad dan moet je langzamer. Dan, dan, dan, dan. Oh, dan moet ik eens gaan luisteren ja. inderdaad. Ja. Ja. Het is ja. eigenlijk exact hetzelfde nummer, andere tekst. Maar wel hetzelfde. <laughs> <laughs> ja. ook terug naar de roots. Ongelooflijk. Dat waren toen een van die jongens, die, ja, die, die hadden hem niet gewend. Die kwamen natuurlijk met, een, met zo, net als veel groep in die tijd met een VW-busje naar de studio. Ja. En dan namen ze dat dan op. Ja. met een technicus die dan gewend was om klassiek op te nemen, dus die vond natuurlijk <laughs> een en al die wat ze <laughs> maakten maar ja, die deed het dan gehoord, ja. Ja. Ja, ja, klopt, en ja. dan kwam er een singeltje uit maar ja, dat, tegenwoordig, zijn zijn volgens mij maar heel weinig van geperst, dus die dingen die leveren geld op ja, toch wel ja, ah. ja dat waren collectors items die eerste singles vooral ja. Ja. dan heb je het over die eerste stimmel en val uh, en LSD got a million dollars dat soort uh, nummers ja. en die plaatjes die leveren echt uh, goud op ja. maar dat is ook allemaal in het buitenland Doordat de punk, ja heel gek hoor dat ik deze, uh, weer ja, deze stap, deze stap <laughs> maak, maar in de jaren 80 kwam de punk uh, een beetje in. Toen ging men ook massaal luisteren naar de garage rock muziek, garage ja. rock uit Amerika vooral. Ja. Ja. Maar die bandjes die echt in een garage zijn begonnen. En toen werd ook meer de Nederlandse garage rock zeg maar, ontdekt. En er valt dan weer zo'n nummer als Your Body, Not Your Soul. Valt daaronder. Dat is de B-kant van de tweede single. Oh. En dat is meer dat ruigere. En uh, nou ja, dat, ja maar, maar welke periode achter. heb je dan? Uh, 1966. Uh, 1966, 1966. Ver, ja, oh, okay. dus echt nog begintijd. Okay. Een beetje Pretty Things achter dat soort muziek. Ja, ja. Dat valt dan onder de was op. later, was eind uh, ja, 70 of zo. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En daardoor ja. werd die om een keer weer naar de 60's gemaakt om dat soort muziek ook weer te luisteren. Klopt, ja. Ja, ja. En zijn uh, tegenwoordig nog steeds mensen die. Een beetje zichzelf punk noemen en dan ook garage -rock muziek verzamelen. En valt, dat soort nummers ja, valt ook Ja, onder. Klopt, ja. ja. Maar goed, dat was een mooi nummer dat vol. Laten we naar het volgende gaan. I'm so restless. Is goed. daar nog iets op te zeggen? Ja, het is de B-kant. Uh, oh, de B-kant, oké. Okay. Het is de B-kant. I'm She... Dat is nog niet de echte, echte QB, eigenlijk. hè? Nee, dit is nog meer een soort beginfase van QB. Ja, ja, ja. Ja. ja, een beetje rhythm and blues. Een beetje Prince things achter muziek. Ja. Ja, nou dus dat ging uh, toch wel. Zijn ze door Things geïnspireerd of zo? Of door de grote blues legendes uh, ik en zo? denk die en, tijd wel, ja. En, en toen, naarmate de tijd dat ze, dat ze meer naar echt de oude blues luisteren. zoals Howling Wolf. Ja. en uh, Maar daar King zijn ze niet mee begonnen, en, denk je? King, nou, ik denk het yeah. ook wel, maar dat, dat dit meer toen hip was. Dat ze toen zelf uh, meer de. Blues, de, ja, zwarte, zwarte blues zeg maar. Ja, ook, Mooier ook, vonden. Ja. Mooie term, ja. Ja, ja, ja, en John ja. Mail uh, was natuurlijk ook uh, in die ja, tijd... Uh, ja, ja. like Alex's Corner, maar die zijn natuurlijk ook bij hun nog geweest... in de boerderij in Ja. Grollo, ja. Toen ze wat bekender waren. Ja, dat gaat door de dus, uh, dat ze gingen samenwerken of zo. Of, ja, uh, dat nou, ook dat... John Mail had Ilko voor zijn band gevraagd. Ja? Ik. Oh, oké. Okay. En Ilko heeft toen nee gezegd. Want die was heel trouw en Kyuubi. Ja. En ik was laatst nog bij de drummer Dick Beekman... die ook te horen is op Wind okay. of My Eyes. ja. En die vertelde eigenlijk had Elke dat moeten doen. Dan Had hij nou uh, ergens in, ja. uh, in Amerika waarschijnlijk gezeten en uh, ja. nog flink getoerd. Nou, als, als, als. Dan weet ja, je toch, een nooit. Beetje toch niet achteraf is dat het maar. Maar uh, ja, nee, dus die maar Het gaat toch niet gehad. zo goed met Elke Gelling op dit moment? Hij is toch een beetje wereldvreemd, laat ik het zo positief zeggen. Ja, ja. nou ja de nodige problemen hè, van vroeger... Uh, die zetten nog een beetje in uh, qua... Ja. nou ja, drankgebruik, zeg maar. Hè. <laughs> ja, <laughs> dus ja, ja, ja... Dat hebben ze natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Precies, ja. ja, ja. Het is sneu, ja. maar... Uh, ja. Soms maar er is het... geen, niks over Elko alleen maar veel goeds, hoor. Ik bedoel, ja. uh, hartstikke sympathieke vent. Ja, ik ben ook geweest twee keer in Rotterdam bij hem. En uh, ja, het is wel triest, maar... Uh, maar het is een heel lieve man ook. Ja. Zeker. Ja, ja, maar ik kan me dat optreden nog herinneren... dat hij toch... Uh, hij is een paar keer gevraagd, natuurlijk om nog een ja, keer mee klopt, te gaan ja. met QB, maar dat bouwt hij niet. Maar nee. dus één keer heeft hij opgetreden. Oké, okay, ja. ja. Met Jan Akkerman een aantal keer. Ja, met Jan Akkerman, ja. Ja. ja. ja, men vond dat niet echt geweldig meer want het maar uh, nee. zacht aan het noemen. Ja, het is ja, Want heeft Jan Akkerman nog een rol gehad in QB of zo? Of, of Vanaf de zijlijn, denk je? Vanaf de zijlijn denk ik wel, ja. Maar Jan Akkerman is altijd een groot fan geweest van Eelko Gelling, vertelde hij zelf. Ja dat, ja. Dat, ja, dat heeft hij verteld, ja. ja. ja. Dus hij uh, staat ook in het boek trouwens uh, van Koer uh, Broersma. Mm -hmm. heeft hij heeft ja. het ook weer verteld. Ja, dat, uh, dat Ilko alleen maar meer zegt dan bijvoorbeeld een Eric Clapton. Nou, oh, ja. dat, uh, uh, uh, nou, een compliment. Een groot compliment, <laughs> ja. Een groot compliment, ja. Nou, ik weet nog wel dat Jock Alckerman is al een keer vergeleken met uh, Eric Clapton. Ja, klopt. Ja, ja, hij is ja. toen de tijd ook uh, ja, de beste gitarist van de wereld genoemd. Zo, door een ja. Engels muziekblad ja, of zo. Dus, uh, ja, Wat dat betreft, uh, heel ja. leuk, ja. Maar <laughs> ik heb meer sympathie voor Ilko, hoor. Ja? <laughs> ja, die is wat bescheidener en... Uh, ja. Nou, dat is heel anders. Die maakt toch heel andere muziek? Dus uh, Eigenlijk is, vind ik dat niet te vergelijken, maar... Uh. Ja, dat is misschien een beetje mijn makken, ja. Als ik aan QB denk, denk ik ten eerste aan de stem. Ja, Harry. En daarna aan de piano. Precies, ja. En ja. de gitaar, ja. Je hoort het wat minder ja. inderdaad. Ja, Klopt. Ja, gek. Ja. Ja. hij heeft wel hele mooie solo's gedaan. Ja ja, ja, ja, ja, prachtig. Ja, die is van Wind of Miles. Die uh, gaat door mijn en Been, ja. uh, die solo. Ja, ja zeker. Ja. Beetje ingetogen, maar, uh, maar is prachtig. Is verschrikkelijk ja. mooi, ja. Ongelooflijk, ja. Nee, we zijn er weer stil van. Ja, <laughs> als we eraan denken. Ja, ja. Ja, die... Maar je liet net het, uh, jouw Cubi uh, Blizzards boekje. Ja. Was, de eerste was een ander, he, een ander ja. nummer. In, uh, even zien, in 1961 zijn ze begonnen als The Rocking Strings. Toen al met uh, Hans Kins erin, de Ja. Van de eerste periode of Cubi. En ook Gelling, dus natuurlijk. Die vast mm -hmm. periode bij de band zat. En ik heb dit plakboek gekregen van een oud fan, Hans Vos, uit Assen. Oh, de... En die kende die jongens ook persoonlijk. Ja. Zo. Die heeft vanaf uh, nou, 1961 dus een heel boekje bijgehouden. Of plakboek wel bijgehouden. Met, er, uh, schrikkelijk leuk, ja. ja. Ja, met artikelen en dat soort dingen. Wat uh... ze begonnen dus inderdaad uh, met singletjes maken. En wanneer kwam de oh. eerste LP? Uh, 1966 had je Desolation. Dat was de oh, eerste. Desolation, ja. Ja. Ja, ja. ja. Dat is helemaal in de Phonogramstudio opgenomen in Hilversum. Ja? Ik vertel, daar gingen ze met een uh, Volkswagenbusje eraan toe natuurlijk. Ja. Maar ja, die jongens die waren ook nog eigenlijk helemaal niet gewend om dat soort dingen uh, te doen en op te nemen. Dat soort dingen die waren de eerste aan het oefenen voordat ze een keer uh, wat nummers konden neerzetten. En ja. op, dat, op dat album Desolation staan uh, gedeeltelijk covers en ook gedeeltelijk uh, eigen ja, composities. Eigen nummers, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, maar het zijn veel covers ook. Gin House Blues is bijvoorbeeld volgens mij een eigen nummer. Nee, Gin House Blues is ook niet volgens mij. Een nee, nummer. nee, nee, nee, nee. Ik bedoel nee. niet. Ja, okay, nee, die is niet van yeah, hun. Yeah, nee, yeah. Um, Things I Remember staat er bijvoorbeeld wel op. Die is van hun. Ehm, uh, nog meer. Gaan we nog eentje draaien van die uh, LP? Ja is goed. Nee, welke? Uh, LSD of Your Body Not Your Soul? Uh, ja, laten we het is? Laten ja. LSD weer. Uh, got ga in dollars draaien. Dat okay. is een cover van Manfred Man. <middels> Been so hard. Ja, meteen een mooie solo van elke generaal. Ja, ja, dat zit ja, ja, er, er wel in. Ja, dat ja. soort uh, solootjes. Ja, dat deed hij toen wel. Ja. <laughs> ja, daarom. Maar voor mensen zijn je een koffer ja, van mensen. Koffer, ja, ja, ja. ja. Mensen schreef zelf ook niet zoveel nummers die had. Meer nee. van Bob Dylan, allemaal en zo. Ja, dat was een En van Louis Prings hebben ze ook nummers gecoverd en zo. Ja, men die. Uh, jatten wel eens nummers van elkaar, zeg maar. Of jatten, maar speelde ja, nummers maken van elkaar. Wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Zit altijd wel na, netjes hun na, eigen naam op de Ja, dan dat dan, moet maar, wel. Uh, ja. Ja. <laughs> en Hamert <laughs> natuurlijk wat. Uh, het centen die kant op, ja. Precies. <laughs> ja, dat is leuk. Maar goed. Ja. Ja, hoe is het begonnen eigenlijk inderdaad hoe zijn ze bij elkaar gekomen weet je dat nou, je had, de, je had de, de rocking strings dat was ja. dus wat ik zei met Hans Kins de slaggitarist van QB en Ilko Gelling de dus, solo-gitarist. Ja. Uh, en volgens mij zat daar later Willy Middle ook in, de bassist bassist van het eerste uur okay. en die traden veel op en toen was er een keer een bandje dat heette de Old Fashioned Jazz Group en daar speelde Harry Muskee in maar Harry Muskee was toen contra bassist Oh, ja? Ja. Dus het ah, okay. uh, jazz. Nee, jazz, part. jazz uh, in de jazz dus. is dus heel, ja, ja. heel wat anders. Maar uh, nou, ik weet niet hoe het precies is gekomen, maar Harry is een keer mee gaan uh, doen met de jongens en toen oh, ja? uh, mee gaan zingen en dat, uh, dat klikte wel en zo is het uiteindelijk ja, ja. QB in the Blizzards geworden. Want Harry's hond, die eet oh, En zo heeft hij de naam QB aangenomen. Ja, ah, ah, grappig. Ja, ja, okay. ja. ja dus zo is dat, dat gekomen. nooit geweten, nee. nee dat hij QB werd genoemd, ja. Nee, ja, maar nee. Ja, het was ja, de ja. hond. <laughs> hij was de hond. Het was van mooi, ja. Ja, hij blijft een mooie stem hebben inderdaad. Ja, ja prachtig. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, hij kon de blues wel mooi, mooi, uh, mooi neerzetten. Prachtig. Want ik denk niet dat ze ooit een muzikale opleiding gehad hebben, hè? Volgens mij niet. Volgens mij nee. zit ze nog gewoon op school. Ja, ja, de hele natuurlijk school, dat werd niks niet. meer. En, dat, nee. en ze gingen vol voor de optredens. Uh, wat leuk was, ze moesten keer optreden. Ergens in... Uh, ik denk het wel ergens. En dat was Herman Brood, was er ook in de zaal. Die vond ze zo geweldig. Die wou eigenlijk uh, met hun in contact komen. Maar Herman was toen een heel verlegen jongetje uit, uh, uit Zwolle. Ja? Toen al, ja, echt heel verlegen. <laughs> en wat deed hij? Ja. Hij had de microfoons ja. oh, van Harry Musquet. En <laughs> Harry natuurlijk, van: uh, Nou, wie heeft dat gedaan? En, uh, want ze kwamen wel achter dat ze een microfoon misten. Nou ja, wezen ja, ze wees aan: Oh, dat heeft die, die man gedaan. Nou, dus zij hij op me afstappen. Van, uh, nou hé hey man, dat kan natuurlijk niet hè, wat je doet nee. en uh, bla bla. Ja, maar Brood zijn nee, ik wou uh, indruk maken, want we ging jullie zo goed en ik zag keer met jullie mee willen spelen. Nou. Oh, en toen begon het? Ja. zo ja. is het gekomen, ja. Zo is het mogelijk, mogelijk hè? ja. Knap ja. hoor. Ja. Door het jatten van de microfoon, nou, ja. Goede tip voor andere muzikanten die uh, bij een band willen komen. Ja. <laughs> Gewoon dat ja. doen en ja. Dan, ja. dan komt het wel goed. Ja. Ja. Ja. ja, tegenwoordig kan je niet meer in de buurt komen, denk nee, ik. Nee, nee, nee. <laughs> dat was toen wel anders, ja. ja. ja. ja. Dat was een heel andere tijd, geloof ik ook. In ja, moment, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, toen komt dat allemaal ook nog. Ja. Op een bepaalde manier nog, dat je veel optredens had en mensen daar massaal naartoe gingen en school zeg maar, links liet liggen. Want ja, er waren natuurlijk allemaal nog mensen die op school zaten toen. Uh, ja, ja. Soms nog wel kinderen echt, van de jaren 16. En die mochten natuurlijk niet daarheen. Want ja, langharig tuig had je toen nog, <laughs> hè, Werd dat genoemd. En, uh, ook mooi, want Ilko Gelling is, is een keer ontslagen, dus. Hè, die werkte bij de Asukurant, ja En uh, die had zijn haar over zijn oren. <laughs> niet zo lang als wat ik heb hoor, maar uh, tot zijn nek zeg maar. Ja. Nou, dat werd gevraagd. Hij moest echt direct naar de kapper. Dat nou, heeft hij niet gedaan. En toen werd hij ontslagen. Ja. Oh, er dus ja. stond er een krantenkop van: als er, uh, er blissert, uh, weigert uh, zijn haar af te knippen. Ja. En, uh, dat leidt tot ontslag, ja. Prachtig. Ja. ja. Wat een tijd, hè. Maar ik denk, uh, uh, QB heeft er wel voor kunnen leven, denk ik. QB wel, ja, volgens mij wel. Terwijl de bassist Willy Middle... Mm -hmm. van de eerste periode vertelde mij... dat hij eigenlijk nooit ene cent heeft ontvangen voor <lacht> nee? de albums niet. Nee, dat is eigenlijk gek. Ja. Maar die jongens ja. waren natuurlijk alleen maar bezig met spelen en spelen en spelen. En optreden, ja. En optreden klopt, en, klopt, uh, ja. en als het kon platen maken... en helemaal niet met, met royalties voor geld en contract tekenen... dat werd nee. door de vaders gedaan. Want ze waren zelfs soms nog minderjarig ook nog. Hè. Dat mocht het eigenlijk niet ja. eens. Ja, inderdaad. Hoe ja. oud waren dus, ze in 61? Q4, nou, in ja. 61 waren ze een uh, jaar of... 15, 16, denk ik. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Zoiets. Was ja, we toen niet eens de auto, reed, nee. <laughs> Op een trekker? Nee, 66 waren ze, denk ik, iets van uh, na 1920, denk ik, zoiets, ja. Ja, oké, okay, dan is ja. al met. materiaal. Ja, ja. ja, toen hadden ze al ja. wat meer. Dat ze, maar goed, die, die contracten hebben ze nooit goed geregeld. Dus ja, ze hebben eigenlijk niet echt veel geld ontvangen voor Nee. Maar meer met de, de optredens natuurlijk, hè? Klopt, ja, de optredens, ja. Dus, ja. ja. De kostenapparatuur van betalen, de bus van betalen, ja, dat soort dingen, zeker. ja. Ja, ik denk dat ze vroeger nog een hoop van die mensen een beetje blazen. Zijn, ja. hoor. Een hoop uh, managers en zo, hè? Ja, precies. Dat ging niet altijd even eerlijk. Nee, uh, nee dat nee, ging niet zeker niet. Dat is, dat, dat niet. is tegenwoordig <laughs> beter. Geregeld. Ja, ja. Ja. Maar vroeger ja. hadden ze het voordeel dat ze, uh, ze hadden de bijstand hè? Ja. Dus, en dat heb je tegenwoordig niet meer, dus nee. dat wordt, maakt het veel moeilijker voor de huidige muzikant eigenlijk. Ja. Vroeger ging je gewoon de WW in of erbij stond in, dan kon je lekker muziek maken, Versuch. optreden. Ja. Ja, dat, dus ja. dat is wel een groot voordeel geweest, maar ja. nu is het moeilijker inderdaad. Ja, ja zeker. En wanneer kwam de pianisten bij eigenlijk? Brood, ja, helemaal brood, in 1967. Want op Desolation, hun eerste de album. Ja? Dan denkt men altijd dat het Herman Brood is, maar dat was niet zo. Dat was Henk Hilbrandy. Oh. En die staat niet op de hoes, nee? maar okay. staat wel op de achterkant van de hoes vermeld, maar ook niet op foto's. Ja, ja. Oh. Wat daar de reden van is, is nog steeds een beetje de vraag. Want Wint Niel of Marais is wel van Herman Brood, Dat is Herman Brood, he? ja, ja, klopt. Ja, ja. ja. ja. ja die filmt uh, wel prachtige En uh, Somebody Will Knows in Blaze ook van Brood. Oh ja, dus, ja. ja. ja. Fantastisch. Want ze ja. maakten hun eigen nummers meestal wel, ja, ze In het begin ja. waren natuurlijk wel veel covers en zo. Zo'n ja, blues covers, maar... Ja. Ja, ze begon hit. natuurlijk met de bekende werken en toen uh, eigen nummers gaan schrijven, ja. Ja. ja. Als Intermezzo nu, een andere grote hit van Herman Brood, Saturday Night uit 1978. Dus uh, ja, Brood heeft toch een periode van 67 tot 68 ingezeten. Zo kort, twee jaar of ja, ja, een jaar, twee jaar zoiets. Want de 68. Uh, moest hij de gevangenis in. Hij uh, was opgepakt uh, voor het bezit van Marijuana, geloof ik. Dus die, uh, ja, die zat er echt op tralies voor een paar uh, maanden. Zo is het begonnen, daar, zo is het begonnen ja, ja. Ook Zonde inderdaad. Ja. Ja. Ja, maar prachtig, ja, maar dan, ga, dan gaan we naar een andere tijd. Toen ging het al bij mijn brood natuurlijk. Ja, prachtige piano. En er waren ook heel veel wisselingen binnen die band. Eerst, eerst had je Hans Waterman die drumt. Nou, ja. helemaal oh. eerst in het begin was het ja. Dick Back, man. Oh, en die kwam later ja, terug. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, maar Dick die, uh, die ging naar een andere band, Dick die ging naar de Rodies. Oh, 1966. Die drumt ook op Take Her Home en Just Fancy ook twee uh, grote ja? hits. Ja, oh. dat is Dick Beekman Wat leuk inderdaad. Die drummt zelfs dus ook bij Solution. Ja. ja, dat is Hans Waterman. Ja, Hans, Hans Waterman. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, die zat tot er toen in. Die is toen inderdaad naar Solution gegaan. En toen kwam Dick Beekman weer terug. Oh, maar die is bij de Rodies. ook oh, zo. Ja, Ik had Dick het Beekman bij ja. de Rodies. Ja. Hans Waterman bij Solution. Solution. Ja, ja okay. klopt. Ja. De Rodische. Ja, en toen stond er het punt, want toen kwam er een andere bassist bij. Willy Middel ging eruit. En toen kwam Jaap van Eyck erbij. Oh, die die is Jaap... nog ja is een project. Ja, ja. Je oh. hebt nog in uh, de band Trace gezeten. Dat was een project van Rick van der Linden van Exception. Ja, ja. ja. Met Pierre van der Linden. Ja. Van bekend voor Focus en Brainbox ja, en of Focus zo. ja. Brainbox, ja. Uh, zijn ja. dat boers eigenlijk? Nee, nee, nee, volgens mij niet. Ook misschien niet, misschien denken, wel ja. een verre neven uh, ja, van de ja, Linde. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, van hij kwam erbij en toen uh, stond het punt van, uh, nou ja, Harry die zei, er waren twee drummers eigenlijk, Dick Beekman en, uh, en Hans Waterman. Ja. En toen konden ze eigenlijk uh, voor Dick Beekman het een eerst Hans die jas gepakt en die dacht van, nou, dan ga ja, ik ergens anders. Dan ga ik anders. Ja. en toe. Ja, ja. Toen heeft Dick nog gedrund. inderdaad op je live LP dus in okay. Düsseldorf geweldig. Ja. Er zijn ook opnames van uh, ja? op beeld okay. tr ja. Tr trouwens. Ja, prachtig. Dat was mooi. Omroep nog tussen piano, ja. Met <laughs> wat, twee jaar maar ja. inderdaad, ja. ja. Wat leuk, was ik ja. was laatst bij de bassist van een bandje. Dat was ook uit Drenthe. Dat heette Human Orchestra. Met okay, Emmen ja. kwamen ja. die. Die hebben twee singles gemaakt. Maar dat is heel onbekend gebleven. Volgens mij heeft die ene nog in de Tipperade gestaan. Maar dat heeft ja, nooit wat okay. gedaan. Er ja, ja. heb heel weinig van geperst. wat leuk is dat die eerste single van hun, The Silly One, uit 1969... die heeft Harimuske geproduceerd... Oh, oké, okay, ja. wat leuk. Hoe denk ja. je dat? Ja. Maar de bassisten van, van die band Human Orchestra, Jan gaat, daar ben ik laatst geweest. En die vertelde ook van dat uh, elke optreden dat ze kwamen, moesten eerst die piano stemmen. <laughs> Want uh, helemaal Brood, die, die, die, die speelde altijd, bijna altijd een valse piano. Ja, ja. ja. En het leuke geintje ja. was altijd, als ze ergens klaar waren, dat het, dat dat hem dan leuk vond om, uh, om in die vleugel te gaan uh, gaan schijten dus nee zeg. Dat ging, ja. Iets achter, een boodschap achter het lied ja ja ja, ja. en dan die volgens in die vleugel dus die, die, ja, kam, die en dan dat dichtgooide en dat jongens. Ja. hoe kan dat nou dat ja prachtig ja toen was hij al een beetje rebels ja, ja, ja, dat zag al, al ja. ja hij kwam een beetje uit zijn verlegen doen en uh, meer, ja. uh, hij werd wat meer zoals hem later kent natuurlijk als ja. de rocker en uh, de ster ja. zelf was niet zo rebels, denk ik. Hoor. Zo, die had meer ja, dan vloeistandig. Ja. Ja, ja, nee, nee. die Audi was, was, mistig, was ja. vrij serieus volgens ja. mij. Als ik het zo uh, begrijp hoe zij vertelde over die tijd, was het, uh, ja, het was aardig serieus. Ja. Ja. ja, maar ja, die had gewoon zijn boerderij en die, uh, in de Grohlo, natuurlijk. En die repeteerde ja. veel met, met, uh, met andere jongens. Ja, het was een aparte scene, dus, denk ik, daar wel in Grollo. Een ja, beetje ja, het Noordoosten. Ja, ja. Want je, je ziet heel veel scenes hier in Nederland. Hè? In Nijmegen, ja, of, ja. Den Haag en zo. Ja, ja, ja, Amsterdam ja. natuurlijk. Ja. Groningen heb je, Veltie, had je ja. ook van zien, zien. Ja. Ja. Leeuwarden ook wel bepaalde, bepaalde scenes. Ik weet niet of, die zich nou, of, die, uh, zich, of ze elkaar beïnvloedt of zo. Of nee, ik weet nee, niet. Ze ja. kwamen elkaar natuurlijk wel regelmatig tegen, die bandjes ja. uh, in de regio. Als ze onderweg waren naar een optreden of, uh, of, of, of ja, op dezelfde aantal optreden. Of, ja, of, uh, ja, ja. Ja. Dat soort dingen. Maar ja. elkaar beïnvloeden, nee, dat, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, we, nou, dat was wel leuk. Want bij een foto van Cube de Blizzard, daar staan de jongens van de Amsterdamse band George 66... staan daar in het publiek te kijken. Oh. Dat is wel Wat grappig. Ja. Dus dat soort dingen wel weer. Dus, uh, ja, ik denk wel dat ze naar elkaar luisteren. dat wel, ja, het was, ja. Maar ja, je had ook wel vaak concurrentie. Maar dat was meer tussen de grote steden Amsterdam... En daarna, daar was heel veel uh, ja, ja, ja. concurrentie natuurlijk. Maar ja, ik, die Nederlandse scene is toch wel een beetje apart te zien. Ik denk ja, dat we scene. wereldwijd niet ah. veel invloed hebben gehad. Nou, we hebben een paar grote hits gehad natuurlijk. hè? Venus, ja. ja. Mabel, Me, She ja, Like Sweets, ja, Little Me Back. Of zo. Red of Love. Ja, ja, maar hoe groot zijn die geweest? Ja. Meestal misschien door uh, filmmuziek of reclame muziek. Ook, ja. Nou, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, we zijn op zich qua muziekland wel uh, aardig voorzien. Vooral in die tijd had je natuurlijk heel veel bands. Maar, uh, maar we zijn wel, denk ik, na Engeland, uh, in Europa, wel het meest grote land qua muziek hoor. Want ja, ja. in uh, Scandinavië bijvoorbeeld niet zo heel veel. Wat ja, toen echt. niet zeker toen niet. niet, nee. zeker niet nee. Nee. Zeker nee. Maar misschien ja, hebben wij het 60, niet gehoord. Nee, dat zou ook kunnen, hè? Ja. Maar geen wereldhits die we nu zien. Nee, maar QB heeft veel. ook geen wereldhit gehad eigenlijk. Nee, hè? eigenlijk nee. niet. Nee. Nee, nee. Maar je had hier wel veel be be bekende bands in, uh, in ons land ik denk wel veel ja, ja, ik denk dat je het provincie je ogenvindt zit je wel een schat inderdaad, of, inderdaad ja, ja, ja, ja. ja. Maar bijvoorbeeld Italië was ook heel groot hè, qua muziek mm -hmm. Italo disco ja. en zo dat is ongelofelijk ja, dat zo. weten we heel weinig van ofzo ja. maar het <laughs> is toch wel inderdaad ja. Ja. heel apart heel, heel veel uh, god ja er is dus heel, heel veel muziek gemaakt natuurlijk maar natuurlijk die Engelse band ook die, ja, die Engelse ja. invasie natuurlijk ja, alleen die al die ja, Engelse groepen dat, ja. Ja. zeker de jaren 60 70 ja. Ja. onvoorstelbaar ja die zijn denk ik wel heel, uh, dat is echt heel richtinggevend leuk. geweest. Ja. Zo, ja. ja. Ja, de Mercy Beat, hè? Daar ja, ja. kan het allemaal van baan, ja. ja. ja. Maar ja, daar kom je weer uit, de blues en zo. Dus uh, het is allemaal wel een mix. Je kan het ja, een wel een beetje... Jawel, jawel. Tegenwoordig is het wel moeilijk, hoor. Al die ja. verschillende stijlen die je hebt. Ja. Nou, het wordt uh, te gek. Ik kan niet meer bijhouden, nee. <laughs> <laughs> maar goed, weer wat muziek, denk ik. Hè? Ja. Het volgende nummer. Ik denk dat we er allemaal toe zijn aan uh, Back your, Home. Of niet? Nee, Your Body, Not Your Soul hebben oh, we al ja. niet gehad. kijk. ja van Engels ja. dat klopt ja. Maar ik vind het toch knap hoe ver ze komen. Inderdaad. Ja, ja, ja, ja. ja voor zeker. ons is het wel prettig, want voor ons is het verstaanbaarder. Ja, precies. Ja, <laughs> ja. wat je zegt, het is een beetje Pretty Things-achtig. Ja, het heeft wel die, die ruige uh, ja. sound zeg maar. Het, dit is, dit is niet ik zat ook te loose. denken, het is ook apart, dat ze dat een aparte zanger. Hoewel de Rolling Stones dat natuurlijk ook. ja Want ik hoor nog geen pianisten bij of zo nee, nee, nee, nee. nee Dit was echt nog met twee gitaar, een drums en zang. Ja. ja. ja twee gitaar toch wel twee gitaar, niet alleen ja. solo en slag ja uh, ja wie ja. was dan die andere heel cool solo en Hans Kins slag die er ook al het begin ah, uh, okay. ja. Ja, die is ja. helaas uh, uh, in maart geloof ik overleden nee nou dit jaar begin oh, okay. dit jaar overleden ja, ja oh. helaas dus uh, ja maar dit was echt nog de begintijd van zo ja dat hoor je echt de, ja, het gaat een wel beetje, recht, recht, beetje je recht. in de blues beetje, Elko een beetje want ook een beetje de ja, uh, ja. Te te spelen, maar nee. Het is, het maar ik vind zijn stem ook wat rauwer, ja. ho wat hoger eigenlijk ook ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja. Hij schreeuwt uh, behoorlijk. Ja, hij ja. schreeuwt hier <laughs> ja. inderdaad, ja. Ja. ja. ja, maar het blijft mooi, ja. Ja, zeker. Nou, dan komen we, ja. Kan je, kan je de muziek van de QB indelen in fases of zo? Ja, ja ik denk dat dit beginfase is dat ze de echt de rhythm en blues een beetje kant op, op zijn. Ja. Um, ik vind dat ze bij back home, zeg maar, de derde single geloof ik weer wat meer de blues in Oké, dat is toch wel een uh, richting... Uh, ja. Ja, ja, ja. Dan, dan, dan gaan dan ze wel dan echt dan meer dan de, dan de oude blues ja. op. Ja. Nou, dan heb je Things I Remember ook zo'n. Ja. Another Day, Another Road is wat meer... De, uh, ook zoiets, ja. Maar er kwam helemaal helm rood erbij, dus dan er is er weer een heel ander geluid, dus er zit een piano bij oh, en dat oh, is uh, ja, ja. Heel wat ja. anders. Ja. Maar ze werd er wat meer... Ja, dat Back, ging wel oh, meer oh. De, de blues kant op. En nou, ja, naarmate de tijd, zo'n bardoonhouse en deze ook. Uh, ja. Ja, ja, voor mij bered uh, met inderdaad met backhome. Ja. Ja, Dat is Back wel het ja. eerste ja. nummer wat mij getriggerd heeft, denk Precies. ik. Precies. Maar die andere nummers, ook die LSD Got a Million. Ja. Ik ken het wel. Ja. Ik, ik heb nooit uh, de titel geweten, maar als je het speelt, dan hoor je het meteen inderdaad. Het is herkenbaar, ja. hè? heel herkenbaar. Ja. Ja. Stimulen vol eigenlijk ook wel, ja. ja. Het is dus leuk dit soort gesprekken en dan kom je weer terug, want je moet er ook weer over nadenken en zo Ja, dus, uh, ja, ja. Allemaal informatie. <laughs> ja. <laughs> nou, het gaat een beetje, uh, het valt wel allemaal samen. Uh, dat ja. is wel leuk inderdaad, Zouden die invloeden en, uh, ja. en wat er allemaal gebeurt, want er gebeurde veel in die tijd uh, geloof ik Ja, ja. zeker. Ja. Hij zit eruit ook wel eens op in het voorprogramma van de Pretty Things en zo dat was natuurlijk wel, ja. dat, dat wel dat soort dingen, en dan keek ik natuurlijk wel een beetje af van wat gebruikt hij voor versterker of wat heeft die ja, voor gitaar. Wat hebben ze voor ja, en bedoel, die en zo? gitaren ja. Qua muziek denk ik ook wel, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan ja. was het sparen, hè, voor zijn gitaar. Ja. Ja. Dan had je van die oude huffende gitaar en dat soort dingen. Daar begonnen ze meestal mee. Of mond, moet ik zeggen, daar begonnen ze mee. Ah, okay, yeah. Dan werd het van die huffende gitaar, echt van de oude, oude krak ja. dat Maar ze moeten natuurlijk de ook de installatie nog meenemen. De versterkers en ja. de uh, ja, uh, ja, lijstsprekers ja, ja, ja, ook ja, nog, ja, inderdaad. Ja, ja dat, uh, dat dan had je, dat je nog geen PA en dat soort dingen niet. En allemaal in dat busje. Ja, allemaal in dat Volkswagen. Busje. Huh. Huh. Nou, gelukkig is er nog veel beeldmateriaal waard gebleven van hun. Dat je ook ziet dat zij die bus inladen bijvoorbeeld met allemaal. Uh, ja, alle, dat uh, ik kan me herinneren, heb ja. ik ook wel eens gezien. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. En dan gaan ze met z'n in zijn busje naar Notred ja. ergens in. Uh, over Rijssel of ja. weet ik veel, of in Limburg. Ja, Frank Rijveld heeft me verteld, nou, die vond het me niks dat optreden, want je bent twaalf uur van huis. Ja. Je speelt twee uurtjes eigenlijk, want je moet er eerst naartoe rijden, uitladen, ja. inladen. En twee uurtjes spelen, alles geven. Ja. En dan weer terugrijden. Precies. Ja. ja, ja, ja. Je hebt er meer werk aan dan dat je recht. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Maar goed, dat hoort er ook bij, hè? Ja, maar ook iemand anders zei, ik weet niet of het Ton Scherpers heel was, maar die vond het helemaal te gek. Die met z'n allen in dat busje, dat is toch een beetje ja. kameraadschap en ja, zo. En ja, ja, leuke ja, dingen ja. vertellen ja. en zo, dus uh, ja. Hij ja. Ja, bent wel continu op pad natuurlijk. Maar je zegt uh, QB band. heeft veel wisselingen gehad, dus ja, het was niet een echte band denk ik dan. Nee. Terwijl de periode van uh, dat Herman Dijnen erbij zat, mm -hmm. Helmich van der Vecht en Hans Lavaille. Een beetje aan het eind was dat, hè? Dat, nou ja, dat, ja, dat nou. was meer de tijd van uh, Apple Noggers Flophouse, zeg maar. Ja, toen okay. kwamen die jongens ja, erbij. Later, ja. Die hebben het al wel echt wel heel wat jaren volgehouden. Ook de ja. laatste optredens van uh, QB met Harry er nog ja. bij uh, voor ja. zijn dood. Dat was ook nog echt wel uh, okay, ja. nog met, met die samenstellingen. Ja. Ja. Nou, dan komen er nog een toe, maar volgens mij was Apple Noggers Flophouse ook een hele andere. Ja, ja. Dus ja een stijl weer van Kubu ja. inderdaad, ja. ja. Ja, ik weet niet hoe ik Volgens dat moet omschrijven, hadden... nee. maar uh, dat lastig. Had hij toen niet ook een tijdje stilgestaan zo niks uitgebracht en... Uh, nou, dat was dat ook, ook niet meer verrassing uh, eigenlijk. Nou ja, ja dat, het was weer totaal iets anders. of oh, Simple Man, ja. Vind ik ook zo'n mooi ja, nummer. Ja, Simple Man, ja, klopt. Ja. Die was de voor of de na zo ja. daarna ja. Ja. Ja. ja, ja. je had er meer, Backstreet was ook een single van ze. Ja, Backstreet ook mooi nummer, ja. En we uh, zien, ja. nou ja, Thursday Nighters, hè. Sometimes. 50, hij ken ik niet, maar. Oké. Okay. Ja. Ah, ze hebben heel veel samenstellingen gehad, ze hebben heel veel periodes gehad. Ja. Dus, uh, maar goed, Big Home nu. Big Home, ja. Uit 1966. Ja, 1966 was toch wel een. Uh, 1966. 1966 ja. Was toch wel een productief jaar voor ons volgens mij, hoor. Want uh, maar liefst uh, drie singles in dat jaar gebracht. Dus. Drie singles, ja. Ja. ja. Dit is nog aardiger dan een bluesachtig, moet ik zeggen. Van de ja, het pandorijen. begint wel een beetje bluesy te ja, worden. Bluesy, ja, bluesy, ja. Ja. Ja. Maar is dat een, eigenlijk een doorbrek geweest, dit nummer? Of? Volgens mij min of meer wel, ja. ja. ja. En vooral uh, toen, ja, nou, Dave's werd het wel serieus. hij werd dus ook opgepakt in, uh, in Hilversum, zeg maar. Tony Vos, de producer die oh, toont interesse. Okay. Ja, Ja, Ze is met Tineke Nooit destijds. Ah. Ook leuk. <laughs> ja, dat weet je natuurlijk wel. Ja ja, ja, ja, ja. En Tineke zat ook bij Veronica. <laughs> ja, zeker. Dus kortom, ja. die draaide veel uh, platen die uh, hij produceerde. Oh, Tine, ja. oké. Tineke Nooit was ook fan van QB, trouwens. Oké. Okay. Ja, ja. Dat heeft ze wel eens verteld. Dus ja, dit, dit werd dan wel gedraaid. En volgens mij heeft deze dan net niet in de top 40 gestaan of wel. Ik weet dat niet precies. Sommige mensen weten dat uit hun hoofd, maar dat is maar ja, een beetje nee, te veel. Informatie. Het weten, ja, nee. Ik denk het wel, hoor. We, ja. Dat deze al wel uh, of in de tip 40 gestaan of nou ergens laag in de top 40 denk ik, ja, denk ik ja. wel. Ja, of werd misschien al, Another Day Another Road. Ja, dat was wel echt een top. Dat 40. was echt een ja. top. Ja. ja, dat was wel ja. zeker. Ja. Ah, toen hadden we natuurlijk ook die eerste, eerste, eerste appel gemaakt, Desolation. Ja. Dat was daarna, Road staat natuurlijk op uh, het legendarische groet uit Grollo. <laughs> dus ja, legendarisch, <laughs> ja, ja. Ja, legendarisch al prachtig. Ja, met zo'n titel. Ja, dan. Uh, <laughs> <laughs> Wat wil je? Het is dus niet voor de internationale markt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Goed uit Grollo. <laughs> En leuk dat er zelfs Willem de Ridder van Hitweek vroeger, die heeft er nog op de achterkant nog een ANZIC-kaart geschreven. Oh, oké. Ja, ja. Ja, dat is ook wel een hele andere weer dat is wel echt wat meer blues, ja. Die LP speelde zijn bijvoorbeeld Number Kings of the World. echt wel blues, ja. En de volgende, Things I Remember. Ja, dat, dat, dat, dat, dat heb je Luister je, uh, kijk je trouw, nee, nee. naar de teksten, jij? of uh, vind je die belangrijk? Mm, Wat spreek no. je aan in hun muziek? Meer de melodie en hoe de muziek in elkaar zit. Ik ben zelf drummer. Oh, oké. Okay. Dus yeah. daar luister ik ook wel veel naar. Yeah. Uh, ik luister niet zozeer naar de tekst eigenlijk. Niet. Oh. Nee. Nee, nee, nee, nee, dat is uh, nee. Dat is meer de melodie en hoe ze nummer in elkaar zit. Ja, ja. Maar was de tekst ik dan was misschien ook de niet de belangrijk voor de... Cuby? Hoewel voor, ik denk voor hem wel, denk, denk ik. Ja, voor Harry denk ja. ik wel, maar voor de rest misschien wat minder, denk ik. Nou, iedereen had zijn eigen aandeel, natuurlijk. Yeah. Harry, Harry en keer Elko die schreef het samen en de rest die, uh, die bracht zijn eigen aandeel in uh, ja. de vorm oh, van okay. uh, hoe, nou, hoe gaan we ze nu met elkaar een zetten, hoe ga, drummen, hoe ga ik dit, hoe ga ik hier in Baspartij ja. onderzetten? Dus. Ja. Ik denk niet dat, dat ze zozeer op de tekst letten, denk ik, maar nee, ik denk het niet. Even kijken, uh, volgende is. Uh, Things I remember. Yeah, yeah. I remember. Dan slaan we de single You Don't Know over. Ja, yeah, oké. Okay. 66. De B-kant Richard Corey. Nummer van Them. Ja, ah, yeah, inderdaad. Yeah. <laughs> Just for Fun, dat is de A-kant. Just for Fun. Dat that is de A-kant en de B-kant is Things I Remember. En die okay. staat dus uh, op Desolation. Hun yeah, yeah. eerste album. Ik schreef de teksten wel over, uh, meestal over uh, vriendinnetjes natuurlijk, hè. Ja, Somebody uh, Will Knows Him Day was natuurlijk ja, een, uh, ja. een uh, meisje wat hem in de steek liet. Ja, dus volgens ja. mij was dat ook een uh, zijn scheidingsalbum uh, ja, of zo. Ja, ja, ja. <laughs> wat je tegenwoordig <laughs> steeds vaker hoort. Ja, ja. ja, dat droevige, droevige, ja. Ja, droevige ja. Ja, ja, ja. Het van je afschrijven, ja, inderdaad. Precies, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar als ik dit nummer zo weer hoorde, ja, ik, hij zingt met ontzettend veel gevoel. Ja, ja, ja, ja. Het ja, echt wel. mooi, ja. het komt echt over. Hè? Ja, ja. Zeker. Het raakt je mij wel inderdaad. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Maar dat kon eigenlijk wel mooi, dat ze dingen overbrengen. Dat is hij wel goed in, ja. Dat geloof ik ook, ja. Dus, uh, ja. Want, uh, hij had niet zo'n show, vond ik eigenlijk, nee. Nee, het was, hij was, geen, showman. Van, nee. was geen showman, nee. Het showman, hè? stond op het podium. in. was geen showband, nee. Eigenlijk. Nee. nee, eigenlijk niet. Ja, misschien helemaal een Brood later een ja, beetje, die, ja. Uh, ja, nee, maar het was die band die echt... Je uh... wou nog wat doen, ja. Ja. ja. <laughs> nee, die, die, die je kwam echt voor de muziek en niet voor de show, denk ik. Acute uh, nee. The Blizzard. Maar ja, ja ik heb die klopt. tijd niet bewust meegemaakt, maar... Ja, als de de verhaal het verhaal uh, moet horen, dan moet geloven, dan, uh, ja. dan is, nee, het, is waar, het niet ja. een band voor ja. de show, maar meer voor de muziek, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Klopt, ja. Ja, nou, ik er een beetje over nadenken toen ik in de boerderij... Het was ook niet zo'n uh, zo'n dansfestijn eigenlijk. Nee, nee, nee. nee maar ja, het blues is ook niet echt dansmuziek natuurlijk. hè Nee, een beetje slowdance ja. en zo. Uh, ja, als je nou een bijvoorbeeld een naar bevolen, een optreden ja. van een soulband gaat, dan is het een heel ander verhaal. Ja, of rol uh, ja. blijft het nog steeds. Uh, ja. Nee, maar blues is niet echt muziek... Uh, dus muziek die je moet luisteren, eigenlijk. En niet, uh, ja. niet ja. op te dansen, nee. Uh, <laughs> nee. Geen dansmuziek. Geen balsje of zo. Nee, nee, nee. nee. is woorden. <laughs> nou, oké, okay, laten we dan uh, voor het uh, nieuws en de reclame nog even de eerste hit uh, draaien. Hè? Ja, another day, another road. En als er dan nog tijd over is, King of the World.